10 uur, Freddy Tijn met het NOS-journaal. CDA-prominent en oud-minister Kees Veerman vindt dat zijn partij de gedoogconstructie met de PVV zou moeten opzeggen. In brandpunt zei Veerman dat de P van de A en D66 betere gedoogpartners zouden zijn. Als de samenwerking met de PVV wordt voortgezet vreest hij het ergste voor het CDA. Veerman hekelt het feit dat de CDA-bewindslieden Leers en Bleker onlangs uitspraken moesten toelichten en intrekken om geschillen met Geert Wilders bij te leggen. Veerman was van begin af aan tegen samenwerking met de PVV.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 Het weer. Vanavond vanuit het westen meer bewolking. Later vannacht kan mist ontstaan. Morgen eerst grijs, later ook wat zon en het wordt zo'n 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie. De afrit uh, op de A10, de nieuwe meer richting Watergraafsmeer. De afrit bij Amstel Business Park is nog steeds dicht. Dit was de verkeersinformatie.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 Vanavond in Caro Brandpunt. Het ontroerende Amerikaanse antwoord op het schrijnende tekort aan orgaandonoren. Breng nabestaanden en getransplanteerden met elkaar in contact. En het aantal donoren stijgt aanzienlijk. Nederlandse organisaties willen dat nu ook. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Heeft jouw club geld nodig?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 Langs de lijn, met Jeroen Stomhorst. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn op de late zondagavond. Wat een sportdag hebben we achter de rug met prachtige hoogtepunten. Maar ook met een flink dieptepunt, dat hoort erbij. Het gebeurde er vandaag allemaal in drie verschillende tijdzones. Zeven tijdzones naar het westen, in Panama, werd Nederland wereldkampioen honkbal. Ja! Ja! ja, Nederland is wereldkampioen! Nederland schrijft geschiedenis, het is gebeurd... Wereldkampioen, hongbal, wow! onze eigen Hancock was een van de weinige Nederlandse journalisten ter plekke en we spraken hem natuurlijk. Zeven uur de andere kant op, in Tokio, wilde Epke Zonderland zich plaatsen voor de Olympische Spelen op de wk turnen. Dit is een sensationele oefening. Oh, en dan valt hij op de rekstok en een tussenzwaai. Wat is dat jammer, wat is dat jammer en dan moet hij doorgaan. En in onze eigen tijdzone in Gdansk was er een superprestatie van tafeltennister Li Jiao. Oh, ze is Europees kampioen voor de tweede maal. Zevenaard bij Tine Vriesenkoop. Het volgende doel is de Olympische Spelen in Londen. En natuurlijk werd er ook gewoon gevoetbald. Ronald van der Geer komt zo direct naar de studio om erover te praten. En we kijken vooruit naar de ek boksen voor vrouwen. Die morgen beginnen in Rotterdam. Tot 11 uur en langs de lijn. moesten er lang voor wakker blijven, maar de beloning maakte het allemaal goed. Nederland is wereldkampioen honkbal. In de finale werd Cuba met 2-1 verslagen, dat weet u ongetwijfeld. Er waren bijna geen journalisten in Panama, maar onze Hankok was er wel. Ik sprak hem aan het einde van de middag en ik vroeg hem hoe hij de dag van de wereldtitel heeft beleefd. Nou, uh, Jeroen, ik wil je vertellen, die is bijna net zo zwaar als die voor de hondballers zelf. Want uh, ik sta hier nu, voor mij is het op dit moment rond half elf in de ochtend. En uh, ik kan je melden, ik ben uh, zo'n beetje zestig uur op in verband met jetlag en werk en alles. Maar dat maakt allemaal niks uit, dat mag de pet niet drukken, want het was een fantastische ervaring. Vrijdagmorgen besloten om daar naartoe te gaan, het vliegtuig in de stad. vrijdagavond uh, plekken. En uh, daar kwamen wij, uh, nou ja, een paar uur nadat wij aangekomen waren, kwam de hondbalploeg terug van, haar, van hun laatste poolwedstrijd. Die zij speelden tegen Venezuela. En met 12-2 wonnen. Ze ja. dus kwamen midden in de nacht kwamen ze terug. Uh, toen hebben we met ze gesproken, afgesproken voor de dag daarna. Uh, daar zijn eigenlijk heel de zaterdag, heel die wedstrijddag, zijn wij in het spoor van uh, die honkballers geweest. En dat was uh, ja, uitermate plezierig en aardig. Ja, dat was een unieke ervaring natuurlijk. Hoe was die sfeer daar in Panama? Want daar hebben wij zo weinig van meegekregen. Nou, kijk, de en, ik weet wel, dat je doelt op de sfeer in het land. Van, of het land dat je gek was van dat hongball, van dat toernooi. Ja, in het land en ook uh, in het stadion. Ja, nou, het, dat, dat, dat, daar, eigenlijk merk je er niks van. En ik heb me laten vertellen dat het kwam omdat Panama zelf niet speelde. En uh, eerder in het toernooi was dat wel als toen Panama daar zelf speelde. Maar gisteren was het stadion denk ik, wat zal, nou, wat zal ik zeggen, het zou voor twee derde gevuld zijn en. Namelijk met, uh, er was een grote uh, Cubaanse uh, enclave. Er was veel oranje op de tribune. En toch ook wel wat Panamezen. Maar uh, om nou te zeggen dat, uh, dat men in Panama uh, helemaal warm voor deze finale liep, dat niet. Vooral nou voor het toernooi, op het moment dat Panama daar, speelde, daar nog in speelde. Maar toen die eruit waren, toen uh, geloofde men het wel. Je bent in de spoor gereisd van die gasten, van uh, de Nederlandse honkballers. Hoe, hoe leefden die toe naar die wedstrijd, naar die finale? Nou, ik moet zeggen, uitermate, uitermate ontspannen. Uitermate ontspannen. Ze waren, uh, en, en die ontspannenheid die, die, die vloeide voort uit, uh, uit zelfvertrouwen. Ze waren, ze, ze waren zo zelfbewust, ze hebben natuurlijk een geweldig tenminste gespeeld. Ze hebben iedereen verslagen. wisten ook dat ze iedereen konden verslaan als ze maar deden de dingen die zij moesten doen. En, uh, uh, en het besef was, was er in de hele ploeg. En, uh, en dat hebben ze dus ook gisteravond weer laten zien. Dat is precies wat je gisteravond, degenen die die wedstrijd gezien hebben, die kunnen zien wat de kracht van dit Nederlands zelf al is. Van dit Nederlands team is. Het is geen. Poespas, het is degelijk. Iedereen doet zijn ding. Er zijn geen echte verdetten Iedereen is de verdette. Het team is de verdette. En dat uh, hebben ze gisteren perfect laten zien. En voor de tweede keer in twee dagen tijd Cuba verslagen. Nou ja, goed. Dat, uh, ja, dat is uniek. Ja, daar kunnen weinig landen Nederland nazeggen. Uh, uiteindelijk, het was bloedspannend. Nederland pakt die titel in de negende inning. En wat gebeurt er dan? Wat er dan gebeurt, ja, men wordt gek. Men wordt gek. Wij zijn, wij zijn met onze camera ook het veld ingelopen. En dat we weten, Want uh, eerst kreeg de bondscoach een Emmer met uh, ijsplont over zich heen. En daarna wilden wij de, nou ja, goed, dan de, de, de helft van de avond, de pitcher Rob Kordemans interviewen. En op het moment dat hij zijn eerste antwoord wilde geven, kreeg hij die ijslading over zich heen. Maar wij stonden zo dichtbij hem dat wij ook uh, aan de beurt waren. Hoort zo, dus, hebben, uh, uh, Prima. <laughs> maar, uh, ja, nee, men was. Uh, al die jongens die waren. Ontzettend uitgelaten en uh, ze emotioneel. Uh, het, werd, het werd een enorm feest en ze wisten: dit is uniek, dit is uniek. Uh, in heel de geschiedenis van het WK honkbal is er nog ineens een Europees nog geweest die de finale gehaald heeft. Laat staan uh, om die titel te halen. En nu hebben zij dat toch maar uh, geflikt. En dan ook nog eens door dat grote onverslaanbare achter Cuba te, te kloppen. Ja, uh, unieke ervaring. Nou is er nog best wel eens een beetje scepticus hier in Nederland. Die zeggen: ja, dat is allemaal leuk en aardig dat toernooi. Maar uh, het zijn natuurlijk niet de allerbeste honkballers die op het WK acteren. Heb je daar nog iets van meegekregen? Tekken ze zich daar iets van aan? Nee, behalve dat die constatering uh, in feite klop, dat, dat klopt. De, de grote uh, uh, honkballers uit de Major League, die mogen daar niet, uh, daar niet aan mee. Ja, dat klopt. Dus... Uh... Ja, verder dan die constatering kom je niet. Nee, de, degene die, uh, die dat toernooi speelde en uh, ademde, ja, die hadden daar hun schouders over op. Oké, okay. Han, uh, het zit er bijna op. Je hebt alles naar Nederland ge, ge, gestuurd. Nu naar bed? Nou, Bijna, Bijna, want dat is een groot probleem geweest. We, we hadden hier het internet in Panama is nog niet zo wat wij in Nederland gewend zijn. <laughs> dus dat was wat variabel. Dus het wil zeggen, ik geloof dat wij uh, over een minuut of tien. Van nu uh, het laatste interview hebben. Nou ja, dan kunnen ze dat mooi in Studio Sport tussen 6 en 7 kunnen ze alles laten zien. Oké. Okay. En uh, nu naar bed, hè? Nou, nee, want uh, ik moet dadelijk mijn hotelkamer af. Uh, dan gaan we een gezellige kop koffie drinken. Een uh, kleine lunch En dan uh, is het uh, in het vliegtuig en uh, naar huis. En dan zeggen we: Panama, gedag. Maar oh, ja. wel, uh, ja, een uh, ervaringrijke. Dat was Hancock vanmiddag. Die gezellige kop koffie is inmiddels gedronken. Hij heeft wat gegeten en Hans zit inmiddels terug in het vliegtuig naar Nederland... en heeft hij inderdaad nog de mogelijkheid gezien... om de laatste interviews naar ons te sturen. En die gesprekken met de bondscoach en de spelers van het Nederlands team... hebben wij weer gebruikt in de nu volgende compilatie. Een impressie van een geweldige finale met een uniek resultaat. Na bijna vier uur wachten is het dan eindelijk zover. De finale van het wereldkampioenschap honkbal 2011 in Panama City... staat op het punt van beginnen in het Rod Cru Stadium... Dat was, was heel erg slecht op een gegeven moment. Dus uh, we hadden ook twijfels of de wedstrijd door zou gaan. En, en dan zo'n pot te spelen, ja, het is echt ongelooflijk. En dan pakt hij de volgende slagman. Dat is in dit geval dus Alexei Bell. Zesde strike-out voor Rob Kordemans al in deze wedstrijd. Geeft de Cubanen vooralsnog geen enkele kans. Hij is weer die change-up en ze hebben daar geen enkele kans op. Nou ja, dit was wel een van de betere wedstrijden. Ik heb een betere wedstrijden gegooid, maar de uitkomst van deze is even iets belangrijker. Sams pakt hem, dan de aangooi naar thuis. En het eerste punt van de Cubani is over de thuisplaats. Uh, ze scoren 1-0, wij scoren 2 punten, 2-1 en dat blijft gewoon de hele wedstrijd. Dus we hebben gewoon top pitching, top ze gemaakt. Pak gemaakt door Engelhardt, gaat langs en de Jong gaat door naar thuis. Sidney de Jong op weg naar de thuisplaat voor de gelijkmaker. Nederland op het scorebord. Het staat 1 tegen 1. Actie 1 naar 4. Daar sneuvelde dus Schoop op. Maar uh, het zorgt er wel voor dat Smit nu op het derde hong staat. En Engelhardt, de loper is op 2. En Jonathan Schoop, het staat hem de recht tussendoor. En er komt een tweede punt van Nederland over de thuisplaat. Smit scoort... Al hard blijft op 3 Nederland op voorsprong in de WK-finale. Ik was bijna niet nerveus. Ik bedoel, in de eerste 7-8 inning, uiteindelijk ben je van, oké, okay, we maken we gewoon een keus. Maar ik vond het zo terecht dat wij kampioen zouden worden. En ik heb gezegd vanmorgen, ik had geen twijfels. En ik had geen twijfels vandaag. Een beetje in de 8-inning, een 9-inning, maar overal... Uh, we hebben het verdiend. Wij waren het een betere team. Ja! Ja! ja, Nederland is wereldkampioen. Onwaarschijnlijk de laatste van bal uit de handen van.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 Ik kan het niet doen. We winnen? Het is ongelofelijk. Het is echt niet te geloven. Jullie zijn wereldkampioen. Ja, wereldkampioen. Dat kleine kikkerlandje. Ongelofelijk. Echt niet te geloven. One, two. I ain't got no, I got life van Nina Simone in de Groove Finder remix. Misschien wel beter dan origineel, Of maak ik nu vijanden? Dat weet ik niet. Ja, Ronald van hier misschien. Nou, Nee, nee hoor, ik oh. uh, ga daar niet onder gebukt nee. onder deze aanspraak. Oh, Oké, okay. nee. wij gaan praten over Tsk. voetbal. Ja, want We gaan uh, terugkijken op speelronde nummer 9 van de Eredivisie. Het weekend dat in de teken stond van de topper tussen Ajax en AZ. Thuis wil je gewoon altijd drie punten halen. Maar je weet ook dat het een concurrent is en wil je dat... Uh, dat gaat in ieder geval kleiner maken. dan langs Sulemani. Nog een keer Holmen. En dan de goal. De ploeg voetbalt hier ook als de nummer 1 in de Eredivisie. Geen ontzag voor Ajax. Holmen helemaal vrij Berends. Berends kan zo doorlopen naar Vermeer. Berends het stipje en het is 2-0. Je weet dat het weer een belangrijke wedstrijd is. Dus iedereen wil er vol op gaan. En dan, dan kom je zo makkelijk weer 2-0 achter te staan. En dan moet je weer vechten de hele wedstrijd. Ja, dan maak je jezelf heel moeilijk en heel zwaar. En dat is vandaag gebeurd. Nou, als jij een 2-0 voorsprong hebt genomen door middel van goed voetbal... na rusten niet gedaan door een... Ik denk toch wel een onterechte penalty, uh, 2-1. Uh, vasthouden, wat buiten de strafschopgebied begint en eindigt in het strafschopgebied, is ook een strafschop. En dit is ook een strafschop. De overtreding vindt uiteindelijk plaats binnen de 16 meter, dus een strafschop. Jansen gebruikt zijn lichaam goed. Sulemani kan. door. gaat Boerichter Goed gegeven door Jansen. Niemand voor het doel, dus Boerichter zelf. En weer de lat. We hebben drie keer de lat geraakt in deze wedstrijden. Dat geluk hadden wij dan niet. 1-0 draait de verkeerde kant op, altijd door. Elte door, vertong in de buurt. Elte door wil naar zijn rechterbeen. De schouderduw is te fors van 1-0 en dus fluit Kuipers. En een gele kaart voor 1-0. En dat is een tweede en dus rood. Nou, ik vind wel dat een, uh, een scheizegger op dat moment kan twijfelen. Hey, het is misschien een, een vrije trap, maar zeker geen geel. AZ wacht rustig af. De ploeg hoeft niet zo nodig. Weet dat de kansen nog wel komen in de arena. Want hier is een levensgrote voor Bentschop om het af te maken. En hij gaat het afmaken. Nee! Gered door al de wereld. En dan is het, uh, heel jammer dat uiteindelijk uh, Theo Jansen uh, de 2-2 binnen binnenschiet. Nee, ik denk dat Theo uh, zeer verdienstelijk gespeeld heeft. Ik had in de eerste helft al een paar keer dat ik het gevoel had van als ik die bal krijg dan kan ik een medium schieten. En dat gebeurde niet. Ja, de tweede helft dan op het einde kreeg ik die bal wel. En, uh, ja, hij veel goed binnen. Enorme mogelijkheid nog voor AZ in de blessuretijd. Palsen met wat Capriolen. één keer Benschop op de borst van... Eh, je krijgt een paar uh, goede kansen op, uh, op, uh, op de derde. Ja, yeah, met name Benschop. Als ik de tweede helft zie, dan, uh, dan stemmen dat weer positief. En dat kunnen we heel goed gebruiken naar de volgende wedstrijden. Al dus, A.S.T. naar Frank de Boer, aangeschoven als vanuit het van de Geer, u hoorde het al. Uh, Ronald, uh, wij pakken een paar dingetjes uit... Eerst de eerste, eerste helft om ermee te beginnen. Wat was er aan de hand met Ajax? Nou, ten eerste was AZ goed. Uh, AZ speelde het, uh, het eigen spel. Naarmate de eerste helft vorderde ging AZ wel wat meer terugleunen... en, en, en rekenen op de omschakeling. Maar dat was met... Uh, ik, ik denk dat het te maken heeft toch met een portie vertrouwen. Als je normaal gesproken Ajax zag in de Amsterdam Arena... dan was dat een ploeg die heerste. Speelde op de helft van de tegenstander in een hoog baltempo. Veel beweging, veel bewegende mensen. En ja, dat ontbreekt een beetje. Iedereen kiest voor zijn eigen vastigheid, zijn eigen positie. En vanuit die positie wordt er niet optimaal gevoetbald. En dan kun je natuurlijk niet ja. het spel spelen. Ik vond Boerrichter misschien nog wel in de eerste helft een, een uitzondering. Jansen ook. Want maar misschien is dat... de vraag van mij ook gewoon verkeerd. Want AZ is inderdaad wat je zegt. AZ is gewoon de betere ja, maar die, die goals, met name die tweede goal... valt natuurlijk wel op een, oh, ja, op een manier die, die Ajax thuis onwaardig is. Hè. Het is een ingooi van Anita nou, Eno ook. die die bal, ja, ja. Die, die bal, die, die bal uh, zeer klungelig behandelt. En dan staat eigenlijk iedereen verkeerd op dat moment. En kan AZ prima profiteren met Holmen en uiteindelijk Berends... die gewoon weggelopen is bij, uh, bij Anita. Dus dan kloppen er gewoon een heleboel dingen niet. Er waren wel wat uh, aanpassingen gedaan in het elftal van, uh, van Ajax. Misschien dat dat een rol speelde. Maar het grappige is eigenlijk... Dat dat Ajax pas gaat voetballen als het alles of niets wordt. Als uh, eigenlijk alle uh, uh, automatismen vergeten worden... en het gewoon een soort opportunisme naar voren is... dan schijnt iedereen zijn onbevangenheid terug te krijgen. En die is er niet op het moment dat het gewoon 11 tegen 11 is... dat men gewoon bezig is met een, met een voetbalwedstrijd in de eerste helft. Het is een beetje durf en misschien komt dat ook wel... doordat Ajax natuurlijk toch tegen een paar zeepertjes is opgelopen... ook in mm -hmm. grope, grote wedstrijden. En ja, dat het echte lef om te voetballen ontbreekt... en dat, dat brak Ajax gisteren zeker in de eerste helft op. En die lef die kwam een beetje terug nadat ze een penalty hadden gekregen, vrij vroeg in de tweede helft? Nou, het, het kwam in de, in de eerste helft al een beetje ja. op gang. Um, AZ werd wel wat verder teruggedrukt, Ajax werd wel iets dominanter, had wel een fase he, wat meer balbezit, zonder dat het heel veel creëerde. We hebben het wel gehoord dat, dat er, he, door Boerichter is op de lat geschoten. Ja, in de tweede helft wordt Ajax natuurlijk wel in de wedstrijd geholpen, door die, door die penalty. Dat Juist, is dan zo'n... geholpen vind ik interessant, want jij, eh, dat, dat zegt iets over jouw mening. Nee, nee, penalty? nee, ik was het wel eens oh, met Kuipers okay. om, die, om, die, uh, om die penalty te geven. Heel veel mensen niet. He, nee, nee, uh, nee maar uh, we hebben natuurlijk zoveel herhalingen gekeken. En dan nog denk je, ja, en, en de lezing van Kuipers... als dat volgens de letters van de wet is, dan heeft hij gewoon gelijk. En kunnen we helemaal niet discussiëren. Natuurlijk is de eerste aanraking net voor het strafschopgebied. Maar ik vind ook, je loopt mee in de rug van, van zo'n actie. Je moet het allemaal op volle snelheid terugzien. En dan neemt die scheidsrechter die beslissing. Ja, en ik kan zeker billiken dat hij uiteindelijk die beslissing genomen heeft. Maar Ajax wordt op die manier wel geholpen. Misschien niet helemaal de juiste woordkeuze. Maar komt daardoor wel in een wedstrijdgevoel. Als je lang op 2-0 blijft... Blijft staan, dan, ja, langzaam dan... Zeker, ja, dan, dan zak je wat in. Maar nu krijg je toch een beetje doping die je nodig hebt in, in, in de tweede helft. En dat Ajax natuurlijk op een gegeven moment met 10 komt te staan... nog meer op de aanval gaat spelen, uiteindelijk ruimte gaat weggeven... Ja, dat is dan uh, uh, het, het, het nare voor AZ. Dat uiteindelijk natuurlijk uh, Benschop twee keer in de gelegenheid komt om de winnende ja, te ja. maken. En dat, uh, en dat niet doet. En ja, dat is, uh, dat is dan voor AZ zuur. Want als er al eens gewonnen had kunnen worden voor het eerst sinds, uh, wat is het, 31 jaar. Dan uh, had dat, uh, dan had het gisteren gekund. Ja, Charlie John Benschop die zal niet zo goed hebben geslapen. <lacht> nee, dat de... was, niet, uh, was niet helemaal uh, zijn avond. En dat is, dat is jammer. Uiteindelijk een uitslag? Die 2-2. Ja? ja, als je ziet dat AZ het betere van het spel had in de eerste helft... en Ajax de betere was in de tweede. Je ziet ook hoeveel kansen Ajax uiteindelijk nog heeft gekregen. Nou, Zet dat even af tegen de kansen die AZ heeft gehad. Dan ligt dat denk ik wel in balans. En kan iedereen uiteindelijk wel leven met zo'n uh, zo gelijkspel. Um, dan staat Ajax uh, na dit weekend gewoon, uh, zeg ik tussen aanstekers, zesde. Ja, met nog steeds zes punten achterstand op uh, koploper, AZ. Ja, AZ heeft uh, een serie wedstrijden waarin het ook grote ploegen heeft uh, ontmoet. Uh, wel doorstaan, daar waar Ajax natuurlijk structureel de laatste wedstrijden punten heeft laten liggen. Want uh, nu zeven wedstrijden. Uh, ...gespeeld waarvan er maar één gewonnen is, officiële wedstrijden... ...en dat was de bekerontmoeting met Noordwijk. En er zijn natuurlijk punten gemorst tegen PSV, tegen, uh, uh, uiteindelijk ook tegen Madrid... ...maar goed, dat zou best wel eens mogen. Lyon, Twente, er zitten wel grote wedstrijden tussen, nu weer AZ. Maar ja, het zijn natuurlijk toch wedstrijden waarin je als je het verschil wil maken... ...gewoon punten wel eens moet halen. En dat is uh, Ajax nou, niet gegeven. Er de, de, de zijn trainers om minder de laan uitgestuurd uh, in Amsterdam... Ja, maar wie, dat, dat vroeg ik me gisteren ook af. Stel nou dat het crisis zou worden in Amsterdam. Is het hè? niet, hè? Nee, is het niet. Nee. Volgens mij niet. Ja, het is daar altijd crisis. Want er zijn altijd mensen die daar rollenbollend met elkaar over straat gaan. Maar de club zit volgens mij in een bepaald machtsvacuum. Wie moet er nu uh, als... Uh, het, het, het vingertje opsteken richting uh, het eerste elftal, richting de trainer, en zeggen van nou, jij moet nu echt gaan oppassen. Volgens mij kan de huidige directie dat niet. Uh, volgens mij het technisch platform wat er is neergezet door Cruijff ook niet. Dus wat dat betreft ja is het een, een, een beetje een club in een, uh, in een machtsvacuum. En... Maar dat is maar goed ook, want anders zou ja, het op een ja, weer zegen ja, de... ik, ik denk ook niet dat dat, uh, dat dat goed is. En wat de boer zei is natuurlijk wel waar. Ik bedoel, als je toch weer in de tweede helft zo je rug kan rechten en net als in PSV-wedstrijd terugkomt van een, uh, van een achterstand, terwijl je eigenlijk de omstandigheden wat tegen hebt. Hein, want je speelt met die man, dan, dan ben je nog altijd een lastig te kloppen tegenstander. Maar het is wel de week van de waarheid, want Zagreb komt eraan. En daar moet toch wel gewonnen worden. Wil je nog enige rol van betekenis spelen in die pool? En daarna komt Feyenoord naar de Kuip. En daarna komt Feyenoord naar de Kuip. Maar dat is meestal nooit zo'n heel groot probleem voor... Uh, de laatste jaren niet, maar ik vroeg Ajax. me af, ik heb dat niet opgezocht hoor. Maar uh, het is lang geleden, denk ik, dat Feyenoord naar de, naar, uh, naar de Arena kwam. We komen niet naar de Kuip, maar naar de Arena. Uh, terwijl het boven Ajax staat, ja. dat is lang geleden, denk ik. Vandaag uh, gaan we dan even uh, over praten. De wedstrijd Rode JC ADO 4-1 wordt het voor uh, Rode. Maar dat is niet het enige historische feit. Vlak voor het eerste fluitsignaal klinkt... Uh, vlak voor het eerste ja, moet ik zeggen... klinkt er nog gezellig Limburgse muziek in Kerkrade. voor de supporters van Rodel. Volgens mij zaten het nog niet eens allemaal. <laughs> <Nee>. <laughs> Sherry scoorde het op één na snelste doelpunt in de geschiedenis van het Nederlandse betaalde voetbal. En dat is toch een pluspuntje. Ja, natuurlijk is het mooi om te horen dat je bijna de record hebt verbroken van de Eredivisie met het snelste doelpunt. Maar natuurlijk bal ik als de stekker van de nederlaag. En, uh, ja Daar bal ik van. Ja, want er wordt uiteindelijk 4-1 voor. Ja, je, uh, je hebt er helemaal niks aan, hè? Die Sherry, wat is dat voor een jongen? Dat is een uh, jongen die uit de eerste divisie komt... die via de opleiding van Twente is gekomen. Ik heb pas een prachtig verhaal over hem gelezen. Het is hem uh, uh, in de privésfeer niet altijd even te gemakkelijk afgegaan... maar uh, met name een dank aan Karim El Elamadi uitgesproken... met wie hij in Twente-opleiding zat. En uiteindelijk is hij er uh, op deze manier toch bovenop gekomen... en heeft hij van John van den een kans gekregen bij ADO. Die is weg, maar hij mag wel spelen. Het is een, uh, eigenlijk een middenvelder... maar hij wordt met enige regelmaat aan de linkerkant gepost. En uh, speelt buitengewoon verdienstelijk bij, uh, bij Ado. Um... Had Ado uh, nou anders aan moeten pakken in die tweede helft? Je? Ja, dat is een beetje een open deur. Omdat de trainer Mauri Stijn dat zelf ook heeft aangegeven. Hè? Oh. Die, um, ja, dat <laughs> weet jij dan misschien niet. Maar die heeft ook gezegd... ik had uh, Voor mijn gevoel had ik wat aanvallender moeten spelen. Ondanks dat ik met tien man stond. Want Horvat kreeg een, een rode kaart al in ja. de eerste helft. Toen heeft hij erover gedacht om met drie verdedigers te gaan spelen. Waardoor je dus wat meer druk naar voren kan zetten. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft uiteindelijk ervoor gekozen om vier verdedigers achterin te laten staan. Eigenlijk is het Ado daar toch wel de grip op de wedstrijd uh, kwijtgeraakt. Heeft laten terugdringen en had eigenlijk niks meer in de wedstrijd te vertellen. Roda kon heersen op de helft van, van, van ADO. Ja, nou goed, de doelpunt hebben we allemaal gezien of gehoord met, met het gevolg dat er uiteindelijk een nederlaag is geleden. Maar wat ik leuk vond is dat Mauri Stijn uiteindelijk ten opzichte van zijn spelersgroep, maar ook in de publiciteit, heeft gezegd, ik heb een fout gemaakt. De spelers hebben hem dat niet kwalijk genomen, zei hij, maar het is wel, wel zo eerlijk. Hij had het anders aan moeten pakken en wat, wat gedurfder moeten spelen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft zekerheidjes ingebouwd en heeft eigenlijk daardoor ook nog billenkoek gekregen. Ja, Wat is nou je uh, nog meer opgevallen? Deze speelronde? Uh, nou ja, sowieso uh, twee dingen. Theo Jansen, die dus in die aanvallende rol bij Ajax speelt... om daar nog even op, uh, op terug te komen. Ja. Dan zou je zeggen, ja, dan moet hij dan altijd spelen. Maar dat is niet helemaal waar... Want de plek van Jansen werd nu door 1-0 ingevuld. En met 1-0 op de plek van Jansen heb je echt veel minder voetbal in het elftal van, van Ajax. Het is natuurlijk wel he, in, in het defensieve gedeelte wel een prima oplossing. Maar niet naar voren toe. Dus wat dat betreft zit Frank de Boer waarschijnlijk ook in een spagaat. En komt uh, Jansen gewoon weer terug op die positie van controleur op het middenveld. Want daar heeft hij gewoon geen betere dan Theo Jansen. Dus dat is mij opgevallen wel dat Jansen bevrijd speelde. En uiteindelijk ja. dat natuurlijk bekroonde met een prachtig doelpunt. Maar, maar is, dat niet, is dat niet verkeerd omdenken? Moet je bij een type als Janssen niet denken aan zijn kwaliteit en hem daar vooral inzetten. Ja dan maar, dat maar zij, veranderen op kiezen. Dat, dat klopt wel, wat jij zegt. Maar in eerste instantie is: je moet de gedachtegang volgen die je had toen je Janssen haalde. En Jans is echt voor die positie gehaald. En wat, wat Frank de Boer volgens mij wil... en wat hij ook zeker zal continueren, dit wel in het achterhoofd houdend... is dat hij Jansen voor die positie heeft gehaald... en wil dat hij op die positie speelt naar de zin van de trainer. En daar heeft hij blijkbaar geduld voor. En dat hij dit kan, dat wist iedereen al. Hij wil alleen ja. dat hij dat andere kan. Want voor die aanvallende rol heeft hij namelijk nog andere spelers. Het kwam nu goed uit, omdat er geen spits was. En de jong in de spits speelde, dat zal misschien van de week tegen zaken... Het wel weer het geval zijn, maar goed, dat is, dat is even afwachten. En wat verder opviel dit weekend, het aantal rode kaarten... Het, Even kijken, vier keer direct rood. Horvat bij ADO, Comboy Chanturia. En hoe heet die andere jongen? Aborda bij de, de Gelderse Derby. Ja, en dan nog twee keer ja. geel voor 1-0. Waarvan ik die tweede gele kaart ook niet helemaal terecht vond. hoor en, en wel een dikke stempel op de wedstrijd op die manier werd gedrukt. Ja En Moussa vandaag, dat vond ik gewoon buitengewoon dom. Want die had al geel voor een, voor een overtreding. En maakte volgens op de helft van de tegenstander weer een overtreding. Dat vind ik echt ontzettend dom. En dan verdien je die kaart ook eigenlijk gewoon. Oké, okay, Ron van der Geer, dank je wel. Spreek spreken weer volgende week. Oké. Okay. I've come so close Tramel, de Mais. Het uh, was de dag van de waarheid voor Epke Zonderland op het WK Turnen. Een podiumplaats op Rekstok betekende kwalificatie voor de Spelen. Een mislukte oefening, een lastige, heel lange weg naar Londen. Edwin Cornelissen maakte een impressie van de Rekstokfinale en de gevolgen. Het blijft toch altijd de meest populaire finale: die van de Rekstok. Terwijl het aantal deelnemende landen beperkt is. Twee Chinezen, twee Japanners, twee Duitsers, een Amerikaan en een Nederlander. Een Nederlander die de Japanners op de tribune ook kennen. Epke Zonderland. Is hij goed? Ja, perfect gymnast Zonderland. Ja, fantastisch. Iets minder luidruchtig, de Nederlandse fans in het vak vlak bij de rekstok op het moment dat Epke Zonderland begint. Even een aanmoediging van broer Herren. Kom op, dan. Kom op, jongen! Kom op. Kom op. En daar gaat hij dan. Ja, nee. Komt de Cassina. De dubbel zal toch gestrekt met hele schroef. Eén. Ja, zit goed. Koolman. Ja, zit ook goed. En hij gaat door. Hij heeft de combinatie. De vluchtelementen doorstaat hij goed. Ja, en nee. hij lijkt eigenlijk op zijn gemak naar het einde van zijn oefening te kunnen gaan. Maar dan, oh, dan valt hij op de rekstok. Op. Wat hij tomme op. En een op! Wat is dat, jammer. Epke raakt met zijn voet de rekstok. Hij valt niet, maar in de praktijk betekent het eindeoefening. En wegscoren. Ja, op dat moment dan weet je al dat het gewoon klaar is. Ja, Epke zonder land. En dan vecht hij zich door de afsprong heen. Ja, je, je vraagt je af hoe het uh, met dat element fout kan gaan... En... Wat de rest dan nog gaat doen, dat maakt eigenlijk niet uit. Want er zijn sowieso twee jongens die, die er ook echt wel boven komen. 14-8 is natuurlijk een laag score. Dus die illusie had ik ook echt niet. Dus je bent eigenlijk alleen maar bezig met ja, hoe het zo kan lopen. En wat gaat er dan door je heen? Ja, dat is uh, een scenario die je natuurlijk uh, die bij je achterhoofd wel, wel had. En waar je natuurlijk uh, ook een klein beetje rekening houdt van wat als. Maar waar je gewoon niet vanuit gaat om ook om wat... Uh, dus je kijk naar de voorbereiding, vooral de afgelopen week. Lukt eigenlijk gewoon alles. En uh, ja, de, de moeilijke dingen lukken nu ook gewoon. Maar nu is het in één keer klaar. De Japanse fans die richten zich alvast weer op de andere finalisten. Met hetzelfde enthousiasme. En voor Epke Zonderland en zijn coach Daniel Knibbeler zit er niks anders op dan naar de toekomst te kijken. Want één ding is nu zeker, om op de Olympische Spelen te komen... moet Epke Zonderland als meerkamper meedoen aan het Olympic Test Event in januari in Londen. Uh, nou, Dan moeten we eerst kijken waar die fysiek toe in staat is. Kijken wat de, wat de benodigde score theoretisch zou moeten zijn om zich te plaatsen voor de Spelen. Dus dat gaan we de komende week met elkaar overleggen. Het fysieke is natuurlijk het eerste aspect, hè? want die schouder dat is natuurlijk wel een enorme handicap, zeker als je ringen turnen moet gaan doen. Uh, zeker, uh, ringen zal het grootste probleem worden, schat ik zo in. En dan uh, ja, moeten we even afwachten, we zullen in ieder geval uh, uh, alle blessures weer even uh, laten, laten bekijken. Want uh, niet alleen zijn schouder, maar ook zijn rug en zijn knie uh, geven wat, uh, wat uh, problemen, dus even afwachten. Het gaat er natuurlijk om dat hij ook een meer op niveau moet gaan turnen. Is het in dat opzicht dan weer wel een voordeel dat hij in ieder geval op twee toestellen brug en rek uh, ja, behoorlijk top is? Uh, en op voltiesje kan hij ook een hele goede, goede oefening. Op sprong zal niet zo'n probleem worden. Dus de uitdaging zal vooral bij ringen liggen en uh, eigenlijk ook op vloer. En zo is het een dure fout, de fout van Epke Zonderland. Oh, en dan valt hij op de rekstop. De weg naar Londen ligt niet meer automatisch open, hoewel kansloos is hij niet... Ik ga er zeker voor, want uh, dat is natuurlijk de enige mogelijkheid nog. En, uh, ja, goed, uh, als het allemaal lukt, dan is het uh, nog geen ramp natuurlijk. Uh, het zou, ja, als ik me nu kwalificeer via de meerkamp, ja. dan heb ik nog een lange periode om, uh, om naar de Doro Olympische Spelen toe te werken. Alleen, uh, ja, ik heb het niet echt in eigen hand voor mijn gevoel. Zo worden het nog spannende tijden voor Epke Zonderland en niet alleen voor hem. Want er dreigt een interne concurrentiestrijd te komen tussen hem en Jeffrey Wammes. Met als inzet... Die mag er straks naar de Spelen. Ja, dat uh, kunnen wel eens hele moeilijke keuzes gaan worden, ja. ja. Al dus Ad Roskam, de topsportmanager van de Turnbond. We praten verder met Edwin Cornelis. Edwin, ja, voorlopig nog geen Olympische Speler... voor Epke Zonland en Jeffrey Wammers. Wat is er nou misgegaan? Dat is inderdaad de grote vraag en dan met name bij Epke Zonderland. Want hij was toch de grootste kanshebber op een medaille. Dat was ook de eis om uiteindelijk naar de Olympische Spelen te mogen. Vanuit dit WK, directe kwalificatie. En dat moest natuurlijk gebeuren op de rekstok. Hij was daar helemaal klaar voor de afgelopen week. Talloze malen die oefening door zijn hoofd laten spelen. In de trainingen ging het goed, dus het moest gaan gebeuren vandaag. En aanvankelijk zag het er ook ontzettend goed uit. Hij deed zijn dubbele vluchtelement achter elkaar. Spektakel om te zien. Lag op dat moment op goudkoers op dit WK. En uh, ja, toen kwam er eigenlijk een element wat hij al heel vaak doet, ook in de kwalificatie. Appeltje, eitje, zou je zeggen. En juist daar ging het mis. Hij raakte met uh, zo'n voet uh, de rekstok. Hij viel niet, dat was het goede nieuws. Maar ja, uh, die benen waren zo uitbalans dat je wist dat hij scoren om zeep was. Dat wist hij ook. Hij was als derde aan de beurt in die finale, maar wist eigenlijk na zijn afsprong al dat uh, de kans was verkeken. Dat is toch iets andere situatie dan bij Jeffrey Wammes. Jeffrey Wammes, die wist dat hij uh, ja, toch de grote underdog was eigenlijk in de sprongfinale. Dat hij tegenover het echte springgeweld niet zo heel veel kon zetten. Ja, hij moest dus risico's nemen, deed een hele moeilijke eerste sprong... wetende dat het ook verkeerd kon aflopen, hij nam er een risico mee. En uh, dat gebeurde ook inderdaad, hij kwam zijn draai niet helemaal goed uit... waardoor zijn score wat werd afgewaardeerd. Hij zette ook nog eens een flinke stap, omdat hij wat door zijn enkel ging. Kortom, dat was hem niet helemaal, maar dat had hij waarschijnlijk al een beetje ingecalculeerd. Dus bij hem zal de klap iets minder groot zijn. Epke Zonderland heeft vier jaar getraind voor deze finale, dan mislukt. Hoe groot is dan de teleurstelling? Ja, die is immens natuurlijk. Hè. Zeker als je bedenkt wat hij de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Hij heeft twee keer achter elkaar zilver gewonnen op een WK. Dat maakt hem een van de meest constante turners. Hij staat er eigenlijk altijd op grote momenten in grote finales. En hij laat eigenlijk zelden meer fouten zien. En nu gebeurt hem dat uitgerekend in deze finale wel. En voor hem is die klap wel groot. Omdat hij nu uh, ja, behoorlijk uh, zijn programma moet gaan wijzigen. Hè, waar hij, als hij zich had gekwalificeerd... zich helemaal had kunnen gaan toeleggen op de rekstok de komende maanden. Zal hij nu de meerkamp moeten gaan... Turnen. En dat betekent nogal wat voor hem. Ja, die Meerkamp, hoe zit dat nou precies? Dat is een enige mogelijkheid om nog op de Olympische Spelen te komen. Niemand heeft zich dus individueel geplaatst middels een, uh, middels een podiumplaats in uh, Tokio. Dus de enige uitweg nog om in uh, Londen op de Olympische Spelen te komen... is deelname aan het Olympisch Test Event. Dat wordt in januari gehouden in de Olympische Hal. Dat is een evenement wat alleen voor meerkampers toegankelijk is. En uh, als je daarbij de top 17 op een geschoonde lijst eindigt... dan kan je je alsnog kwalificeren voor de Olympische Spelen. Nou, dat scenario... Kan weggelegd zijn voor Epke Zonderland. Maar dan moet hij dus wel ineens drie toestellen in zijn repertoire op gaan nemen die hij al jaren niet heeft gedaan. De laatste tijd deed hij natuurlijk Rek en hij deed Brug ook op hoog niveau. En hij heeft ook in Tokio voltige laten zien. Maar die drie andere toestellen, vloer, ringen en sprong, die heeft hij al een hele tijd niet meer gedaan. Soms ook wel noodgedwongen door die blessures die hij heeft gehad. En die moet hij nu wel weer gaan doen. Wil hij überhaupt een kans maken om op de Spelen te komen? En datzelfde geldt dan voor Jeffrey Wammers? Ja, dat geldt ook voor Jeffrey Wammes. Maar Jeffrey Wammes heeft als groot voordeel dat hij natuurlijk uh, al jarenlang die allround turnt. Dus voor hem is de omschakeling wat minder groot. Ik denk zelfs dat hij stilletjes in zijn achterhoofd toch al rekening had gehouden met dat Olympisch test event. Omdat hij daar meer kans heeft om zich te kwalificeren voor de Spelen dan dat hij dat had tijdens dit WK in Tokio. Nu is dit WK afgelopen, Edwin. Drie individuele finale plaatsen gehaald. Normaal gesproken spreek je dan over een uitstekend toernooi. Hoe denk je dat nu het gevoel is in de ploeg? Ja, de teleurstelling overheerst toch, hè? want de belangen waren gewoon te groot. Eh, dat kan je op een ander WK gebeuren, dat je toestelfinales hebt... maar geen, geen podiumplaats. Maar op een WK waar het echt ook om de Olympische tickets gaat... is het wel het, het slechtste scenario wat je eigenlijk kunt hebben. Ja, op zich, als je kijkt naar uh, die finales, dan is dat helemaal niet slecht. Wat Jurie Vergelder ook liet zien uh, in de ringenfinale een dag eerder... was echt wel heel goed. Hij, uh, hij was eigenlijk weer helemaal terug van weg geweest. Het was jammer dat het met zijn afsprong mislukte... maar hij zat erg dicht bij het podium. En Epke Zonderland... Ja, als die fout niet had gemaakt, dan uh, was wellicht goud mogelijk geweest. Maar ja, als, dat telt natuurlijk niet in de sport. De consequenties zijn gewoon te groot... en daarom is de kater ook wel daar voor de Nederlandse ploeg. Goed Edwin, er is dus nog één mogelijkheid voor de meerkampers... om op de Spelen terecht te komen via dat Olympisch test-event in januari. Met topsportmanager Ad Roskam heb jij de mogelijkheden even op een rijtje gezet. Bij gebrek aan podiumplaatsen in Japan mogen twee Nederlandse meerkampers het in januari gaan proberen in Londen. De vraag is natuurlijk... Welke twee? Uh, ja, maar daar is een kwalificatietraject voor met uh, ja, duidelijke regels. Dus dat zorgt dat er uh, helder wordt wie uiteindelijk naar het test-event gaat. Hoe moet ik me dat traject voorstellen? Heb je een, uh, een duidelijke kwalificatiewedstrijd? Nou, er zijn een, een aantal randvoorwaarden, namelijk de turner die naar de test-event gaat, die moet sowieso ook aan de normen van de VIG doen, aan de normen van de NOC en NSF. En met name die normen van NOC en NSF, dat is zeg maar het top 12 niveau van het WK, dat is voor een aantal tunnels, sluit dat eigenlijk al de deur. Dus dan hou je eigenlijk over Epke Zonderland, Jeffrey Wammes en Juri van Gelder... als je kijkt naar de normen van de NOC-NSF. Dat zijn de turners die hier een top 12 resultaat hebben neergezet. Dus dat zijn ook de enige drie die in aanmerking zouden komen voor dat test-event? Ze kunnen ook in de, in, de volg, in de vervolgroute nog een top 12 resultaat neerzetten. Dan moeten ze het puntenaantal op een internationale topwedstrijd laten zien... wat hier tot een top 12 heeft geleid. Maar dat is natuurlijk een extreem hoog niveau. Drie turners dus op dit moment voor twee plaatsen op het test-event... Maar Julie van Gelder is geen meerkamper. Dus gaan we even uit van Jeffrey Wammes en Epke Zonderland op dat testevent. Als zij daar beide aan de internationale ijs voldoen, en dat is zeer wel denkbaar, dan hebben we twee turners voor één Olympisch ticket. En dan wordt de vraag... Wie mag er naar de Spelen? Ja, ook daar is een formulering voor. Dus een, een, een kwalificatieprocedure. Hoe uiteindelijk die keuze wordt gemaakt op basis van welke factoren. Het is niet zo dat dan het klassement van het testevent bijvoorbeeld geldend is. Hè, de hoogste gaat. Nou, dat kan meewegen. Maar er zijn ook een aantal andere criteria die waarschijnlijk mee gaan wegen. De procedure moet nog formeel afgerond worden en gepubliceerd. Dus daar wil ik niet op vooruitlopen. Denk je dan bijvoorbeeld ook aan medaillekansen tijdens de Spelen? Dat zou ook een component kunnen zijn die logisch klinkt. Dat zou wel eens in het voordeel van Epke Zonderland kunnen uitpakken. Eén ding is zeker, die weg naar Londen is nog lang. Het blijkt gewoon dat als je naar de Spelen wil en je wil een stukje zekerheid, moet je met een team in de top 12 eindigen en dan heb je al deze toestanden niet. Mooi mooie bijdrage was dat van Edwin Cornelissen. Hij deed verslag vanuit Tokio de hele week. Het is geen unieke prestatie, maar daarom niet minder mooi. De gouden plak voor tafeltennisser Li Jiao op het Europees kampioenschap in Polen... na eerst met Nederland al de Europese titel te hebben opgeheist... pakte ze vandaag individueel goud. In de finale werd de Duitse Irene Ivankan verslagen met 4-3. Aan de telefoon nu Danny Heister, meervoudig Nederlands kampioen natuurlijk. Danny, goedenavond. Goedenavond. Uh, Lee jij kent haar natuurlijk goed, uh, maar hoe goed is ze op dit moment? Um, ja, ik, uh, ik vond het heel goed. Hè. Je zei unieke prestatie, of, of niet zo'n unieke prestatie. Ik nou, vind het, het, uh... in, in die zin, het is al eens een keer voorgekomen, maar het is natuurlijk wel uniek aan uh, zich. Ja, want uh, als je het vergelijkt met de, de afgelopen, 2007 heeft ze, uh, heeft ze een keer gewonnen. Daarna heeft ze zich echt een paar keer flink leeg gespeeld in de landenwedstrijden, waar ze dan een aantal titels uh, heeft gehaald. En uh, wat ik opmerkelijk vind, uh, en daar heeft ze, uh, ja, heeft ze ook goed aan gewerkt, is uh, ja aan de conditie. Hè, waar je vaak hoorde van oeh, naar de landenwedstrijden ja, was vaak uh, ben ik leeg. En nu speelt ze landenwedstrijden gewoon uh, goed. En en individueel was ze gewoon, fysiek was ze heel goed en daarom vind ik het wel een knappe prestatie, ook gezien haar leeftijd. Ja, want ze is 38 hè? Ja, precies. En ze speelde vandaag tegen een 18-jarig meisje uit Duitsland. Nee, 28. 28, pardon. Tien jaar, toch een verschil van tien jaar. Ja. Jij kent haar? Ja, ik ken ze allebei. IJvonne dat was wel grappig. Uh, ze, ze heeft heel vaak uh, haar naam moeten uitspreken. Dus niet Ivankan, maar Ivanchan. Uh, ze heeft uh, Kroatische ouders. Ze is wel in Duitsland uh, geboren. En ze traint ook in, uh, in Düsseldorf. Uh, eigenlijk naast ons. Naast mijn, uh, naast mijn groep. Ja. En uh, nou, dat is een hele, hele leuke spontane meid. Die eigenlijk drie jaar geleden naar Düsseldorf ook is vertrokken om met het Duitse team uh, te trainen. Dus ook het Duitse nationale centrum daar, voor dames en dus ook voor de heren. En uh, nou, ze heeft echt uh, dit jaar fysiek heel veel gedaan. Ze is natuurlijk een verdedigste en moet heel veel ja, nog meer lopen uh, en bewegen dan, uh, dan aanvallers. en uh, ja, Ze heeft echt een fantastisch uh, toernooi gespeeld, ook al in de landenwedstrijden waar ze maar Duitsland eigenlijk teleurstellend verloor in de kwartfinale van Hongarije, maar waar zij wel twee, uh, twee wedstrijden won. En uh, ja, ze heeft dat Super doorgetrokken. Als je nummer 55 van de wereld bent en ja, je komt dan in de finale. En, uh, ja, het is echt uh, de shooting star van dit, uh, van, ja, van dit EK. Daar gaan we dus nog meer van horen. Heeft, heeft uh, Lidjao het dan gewonnen op ervaring vandaag? Uh, ja, ik denk het wel. Lidjao uh, heeft natuurlijk uh, veel grote finales uh, uh, gespeeld. En uh, is zag ik heel mooi. Um, ja, Ivan Chan, natuurlijk een verdedigster. Uh, in het begin heel veel aangevallen, wint dan de eerste game. Uh, daarna komt Ivan nog met 3-2 uh, voor. De games die Ivanjan won waren. Uh, ja, zo met 9, 8, 7. Hè? En uh, jou om de games wat makkelijker. Mm -hmm. Nou, toch 3, 2, 8. Hè? En dan zeg je toch dat ze dan toch nog even een tandje kan bijschakelen. En dat is dan niet met door harder te gaan spelen. Maar door uh, ja, wat sneller te gaan spelen. Uh, goed te blokken. Hè? Dus uh, toch ook een beetje uh, haar laten komen. Heel goed te plaatsen. En, en eigenlijk gewoon super rustig te blijven. Uh, ja, winsten daarna de laatste twee games uh, ja, op papier dan uh, ...relatief gemakkelijk en uh, ja, dat vind ik wel heel knap. Wat kunnen we haar verwachten in Londen volgende zomer? Um, ja, Nederland is natuurlijk, en uh, zeker jou ook, uh, in Europa. En wat ik al zeg, het heel goed is dat ze al uh, nou ja, fysiek... ...en dat ze dus twee uh, toernooien landen en, en individueel... Uh, ...wat dan zeg maar in één toernooi is, dat ze die allebei heel goed heeft gedaan. En uh, ja, Chinees en Aziaten is nog weer een ander... Uh, moet ze toch nog weer uit een ander vaatje tappen. Maar dan ja. zie je toch ook dat ze afgelopen seizoen... Uh, ja, ook tegen de toppers of te dichtbij is of al uh, een keer gewonnen heeft... Ja, ze moeten denk ik nog hard, uh, hard aan trekken en voor haar is het heel belangrijk dat ze de goede mix vindt. Dus uh, uh, toch ergens een moment te zoeken waar ze nog een schepje in de trainingen erop de moet doen. En uh, fysiek uh, ja, nog wat meer moet doen. En, uh, en natuurlijk de rust vinden, want ja, ze is toch uh, 38. Dus ik denk dat het heel goed uh, periodiseren wordt uh, uh, ja, de richting de spelen. Ja, tot slot uh, nog even. Jij krijgt ook een Europees kampioen terug in Düsseldorf. Uh, pubeel Timo Bol, werd je kampioen. Ja. Makkie? Ja. ja, en ook de nummer twee. Dus dat is, uh, dat is mooi. Uh, Patrick Baan die werd tweede. Uh, hetzelfde finale als vorig jaar. Um, alle, allebei van Düsseldorf dus dat is wel heel mooi en wat ik verder ook wel, wel heel mooi vind uh, ja, helaas kon ik er zelf niet bij zijn uh, in Polen het was wel gepland om erheen heen te gaan maar Christian Zuus uh, die vorig jaar derde werd en uh, ook in Düsseldorf uh, speelt ja, die was geblesseerd, dus ik ben hier gebleven om met hem en is te revalideren om met hem uh, te trainen. Maar als je ziet, uh, de groep waar wij mee, mee trainen, er staan toch vijf, vier uh, Duitsers ja. en tokies. staan er toch vijf van de acht uh, in, in, de, in de kwartfinales. En dat is uh, ja vond ik heel mooi om, uh, om dat uh, ja, tijdens dit EK mee te maken en uh, okay. te zien. Danny je dankjewel. Oké, okay, graag analyse. gedaan. Hoi. Goed, morgen beginnen in de Rotterdam de Europese kampioenschappen boksen voor vrouwen. Het evenement staat extra in de belangstelling omdat de Nederlandse bokspond haar 100ste verjaardag viert. Maar ook omdat de vrouwen volgend jaar mogen meedoen aan de Olympische Spelen. U hoort de bijdrage van Floris van Hoorn. Ik ben Marcel de Jong, ik boks vanaf 2002. Ik woon in Wallingsveen en ik boks uh, tot nu toe nog in uh, 69 kilo gewichtklasse op de Europese kampioenschap. En na de Europese kampioenschap ga ik naar de Olympische gewichtklasse. Dat is tot en met 75 kilo. Ik ben Nuska van Tijn, ik kom uit Schiedam en uh, ik boks nu al. Ongeveer vijf jaar. Uh, ik boks in de categorie tot 75 kilo. Nou, ik ben Jessica Belder. Ik uh, kom uit Haarlem, woon uh, sinds mijn studietijd en, uh, in Amsterdam. Ik boks in de 60 kilo klasse. Ik boks nu al zo'n 13 jaar, denk ik. 13, 14 jaar. Nederland heeft drie troeven in handen de komende dagen. En daarvan staan vooral Marichelle de Jong en Noeska Fontijn in de belangstelling. Ze hebben al de nodige winstpartij op hun naam staan... zijn kandidaat voor de Olympische Spelen... en hebben grote verwachtingen van de naderende titelstrijd. Ik ben wel klaar om een titel te halen. Om, uh, ja. Het is mijn eerste EK. en uh, nou, Gezien mijn resultaten van dit jaar... heb ik eigenlijk overal medailles gehaald op grote toernooien. En uh, soms dingen gedaan ja, waarvan ik van tevoren niet eens dacht... dat ik het zou kunnen. Dus uh, ja, wat dat betreft verwacht ik zeker wel... Uh, een medaille of een gouden medaille? Ik denk als eerste dat ze weten dat het georganiseerd wordt in Rotterdam zelf, in Nederland. Uh, dat ik dan mezelf wel krachtig gevoel met al die mensen en familieleden om me heen. Daarbij ben ik zelf ook een, een, een fysiek sterke persoon. En uh, ja, ik ben meer gedreven om zeg maar, de Europese titel te kunnen pakken. Het tweetal gaat na de EK de strijd met elkaar aan. Inzet is dan een startbewijs voor de Olympische Spelen in Londen. Bondscoach Tom Dunk wil ze zo lang mogelijk in onzekerheid laten. Volgens hem maakt de concurrentiestrijd bij de boksters sterker. Uh, op het moment dat er maar één gegadigde is... kan ik me voorstellen dat uh, je iets minder gedrevenheid voelt... om je optimaal voor te bereiden. Dat is er wel, maar ik weet uit ervaring dat onbewust... op het moment dat er twee gegadigden zijn... en uh, de een wil altijd boven de ander uitstijgen. Dus je gaat gewoon als individu... Beter je best doen. Uh, we worden beter als we met elkaar trainen. Uh, dat doen ze ook in de andere, andere landen. Dan zitten er al een stuk of vier in dezelfde gewichtklasse. Je voelt toch een beetje spanning, maar je kan ook veel van elkaar leren. Uh, en je steunt elkaar. Nee, we zien elkaar niet als, uh, als tweestrijd. Uiteindelijk moet er dan, uh, wordt er dan bepaald wie in die 75 gewichtklasse moet gaan. Ja, en uh, dat zet ons beiden eigenlijk wel, wel scherp. Jessica Belder debuteert in Rotterdam op de EK. Daardoor is hij ook wat voorzichtiger met haar verwachtingen. Nou ja, zilver natuurlijk. Maar realistisch gezien uh, vind ik dat ik uh, tevreden pas mag zijn uh, bij Bront in ieder geval. Ik ben wel in vorm, sowieso. Hard getraind. Uh, of ik, goed, ik, ben, ik ben goed. Natuurlijk ben ik goed, want anders zou ik. Ja, niet hier staan en niet ook zoveel ervoor opgeven als ik daar zelf aan zou twijfelen. Maar ik heb nog niet een WK-EK eerder gedaan. En uh, de kwaliteit van de dames in de 60 kilo is wel gewoon echt, echt heel erg hoog. Dus vandaar dat ik hier niet met, een, uh, met opgeven hoofd ga zeggen dat ik goud naar binnen ga halen. Alle betrokkenen zijn zich bewust dat het evenement een enorme promotie is voor het vrouwenboksen in Nederland. Uh, met, met name damesboksen is uh, op wedstrijdniveau een kleine sport... Op recreatieniveau daarentegen. is het een sport die door enorm veel dames beoefend wordt. Maar uh, die maken nog niet de stap naar uh, het, het wedstrijdboxen. Dat zien we wel meer en meer komen. En met name hopen we dat dit evenement. Uh, misschien een klein beetje wind in de zeilen geeft. Door middel van dit toernooi uh, kunnen we wel even uh, iedereen een beetje wakker laten schudden. van hé, hey, boksen is er ook nog en iedereen kan boksen. En uh, hoe goed wij zijn hier met de dames. Dat kunnen de dames in anderen in uh... Met de andere verenigingen of, of de kunnen we ook stimuleren dat zij ook gewoon mee kunnen doen aan de top. Internationaal liggen we echt uh, een stuk achter. Uh, eigenlijk als je zo in Europa kijkt, bijna elk land zit intern. Die zitten gewoon van maandag tot vrijdag intern. Die hebben een voltallige ploeg, alle gewichtsklassen bezet of dubbel bezet. En uh, die zitten daar heel de week, die gaan in het weekend naar huis en die komen maandag weer. En uh, ja, dat is af en toe moeilijk om te denken hoe kan ik daar nou tegenop boksen. Als zij zoveel investeren en zoveel als een team samen zijn en veel trainen. Ze zitten daar heel de week intern. gewoon Net als, wij, als wij in Papendal zouden zitten. Er wordt voor je gekookt, alles wordt gezorgd. Ja, dat, uh, dat scheelt zoveel. En, uh, ja, ook qua financiën natuurlijk. Bijvoorbeeld Engeland heeft zoveel geïnvesteerd om naar al die toernooien te gaan. En, uh, ja, die, die zijn zo uh, ja, intensief daarmee bezig. Dat, uh, ja, als Nederland ook maar een klein beetje daarvan mee kan pakken door zo'n evenement, dat uh, zou mooi zijn. Ton Dunk twijfelt geen moment aan een goede afloop. De bondscoach is ervan overtuigd dat de Nederlandse bokster aanwezig is bij de Olympische Spelen. Een bekroning van de ontwikkeling die het vrouwenboksen in ons land doormaakt. Wij zijn al wat langer bezig met het damesboksen, nu een jaar of vijf. En we hebben eigenlijk, de, de, de, als ik het een hype kan noemen, vanaf het begin meegemaakt. En die trein, ik noem het een trein die eigenlijk op gang is gekomen nu. En nu de opspringen gaat heel lastig worden. Maar op het moment dat we vijf, ja, vijf jaar op dat niveau bezig zijn, dus we kunnen redelijk tot heel goed meekomen. Wat, wat jammer is dat we niet meer concurrentieplekken hebben in de verschillende gewichtklassen. Want ik, ik, ik geloof uh, uh, stellig in hoe meer concurrentie, hoe beter de sporter gaat presteren. Ja, als ze de hete adem van elkaar voelen, dan gaan de sporten gewoon boven zichzelf uitstijgen. Al dus vrouwenbondscoach Ton Dunk vanaf morgen dus het EK boksen voor vrouwen in Rotterdam. Ze trekt het oog met John Jans van Galen. het heeft een goede avond. Publiek op de banken. 9e inningen zijn al twee man uit. Ongelooflijk kippenvel, wat er allemaal gebeurt. Oliveira, wordt hij de laatste nul? Ja, dat wordt hij. En toen de vangbal van Jonathan schoop. En Nederland schrijft hongbalgeschiedenis. Toen ontplofte het Nederlands team en het veld werd bezaaid met oranje mensen. En Nederland schrijft hongbalgeschiedenis. Het is wereldkampioen. Door 2-1 overwinning op Cuba. Ongelooflijk, Aranda! Kampeon del Mundo. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voetballers van Nederland, opgelet. Win met jouw team. Een jacuzzi in de kleedkamer. Een super deluxe ducat. Je teamposter in de. V Winningskamp in Huisterduin en je eigen luxe spelersbus. Dit hele pakket en nog veel meer kun je nu winnen. Schrijf je snel in op levenalsenprof.nl Leven als een prof wordt mede mogelijk gemaakt door Nivea for Men. Official partner van de Eredivisie. Op zoek naar een alternatief voor aandelen of uw spaardeposito? Schrijf dan in op de nieuwe vastgoedbelegging van Annexum, winkelhard Lelystad...